Mijn naam is Jo -Jong op hier en uh, ja, dit is Vrijheid Radio. We beginnen gewoon uh, traditie met de uh, goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Laten we gewoon eens voor de geheim beginnen met goud. Goud staat op 1261 dollar per ounce. Het schoot eerder vandaar even omhoog, maar toen bekend werd dat de rente verhoogd werd, toen schoot het de weer omlaag. Ja, Oké, okay. en dan hebben we het over de rente van uh, de centrale bank van de VS. Ja.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 Nodig. Het komt wel wat bubbelig over, moet ik zeggen, allemaal. Nee, had ook nog een uh, prijsrecord neergezet van 400 dollar. Oké. Okay. En ook, ook daarna hard in elkaar gezakt naar 375 of zo. Goed, ja, de olie, bubbelt dat ook? of... Uh... <laughs> De ja, olie oh, uh, zakte ook omlaag. Vandaag... omlaag. Oké, okay. die zakte omlaag. Maar die, die, die, die, die, die, die prijs is nooit erg omhoog geschoten de laatste maanden. Nee, het is naar 44,71 dollar cent. Dus daar nou, ging er 3,7...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 Want anders dan wordt de dollar te sterk als uh, alleen de Amerikanen ophouden met geld drukken of minder. En de anderen gaan gewoon door. Dus dan, uh, dan moeten de Amerikanen uiteindelijk toch weer meegaan met printen. Maar dit is wel een gevaartje, denk ik, die continue renteverhoging. Want meestal in de geschiedenis is het zo dat centrale banken die verhogen de rente totdat de markten breken. Dat is gebeurd in de, met de dot-com-bubbel. Dan worden ze het, zeg maar, dan wordt het te gek. Mensen nemen allemaal afscheid van geld en nemen een hoop schulden en kopen allemaal dot-com-aandelen. En dan gaat uh, Greenspan die ging de rente verhogen totdat die dot-com-bubbel barstte.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 de enorme effect op de enorme schuldenberg. Dus dat kan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 Even wat te zeggen over bitcoins. Ja, de heer Jens Wietman. Ja, die, uh... De expert. Ja, Hij heeft al heel veel gemind... ...en heeft nou een mening ja, ja. over. Hij heeft... ...heeft ontzettend geweldige Wietman. Hij heeft heel veel verstand van de dingen die high zijn.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 Dus dat jij je geld niet bij de bank hebt staan die fiet kan gaan, maar bij de centrale bank. Want wij zeggen, als je bij de centrale bank neerzet... die kan nooit fiet gaan. Want die hebben ja. eh, een geldpers, dus die kunnen altijd alles drukken. Hoeveel papiertje zul je hebben? Eh, allemaal mogelijk. Hij zegt, ja, het risico daarvan is wel dat die banken dan sneller fiet gaan, omdat mensen hun geld bij de centrale bank neerzetten en bij de gewone bank weghalen. Dus dan eh, gaan de banken alsnog fiet. Maar hij zegt, het ja. zou geweldig zijn voor spaarders. Want die hebben echt een ongekende veiligheid dat al hun geld bij de centrale bank staat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 ja, daarmee cryptocurrency gaan kopen. Ja, het zijn een aantal dingen natuurlijk. Zoiets als Ethereum dat belo belooft. Een hele nieuwe, net zoals bij, de, bij al die dot-com toestanden, belooft een heel nieuw allerlei dingen mogelijk te maken die met ge geld niet mogelijk zijn. S slim geld en uh, slim contracten die alleen maar betalen op een bepaalde condities... Uh, maar wel, dat wel automatisch gaat. En ja, er, een heleboel van die tokens die zijn daar nou ook gebaseerd op.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 Dan uh, zijn cryptocurrencies wel even heel fijn om te hebben. Ja, ja. Dus uh, ja, dat zou ik kunnen meespelen. Ik neem aan dat uh, die directeur van de Duitse Centrale Bank gewoon een uh, gevaarlijke concurrent. <laughs> ja, ja, zo klinkt het wel als je het leest inderdaad. <laughs> <Ja>. <laughs> nee hoor, goed, dan uh, gaan we nog even naar het volgende bericht toe. Uh, ja, we gaan nu even naar... Uh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 Amerikaanse verkiezing is dat eigenlijk geboren, dat de term nepnieuws. En er werd eigenlijk gezegd door, door de Clinton-campagne van, ja, wij hebben verloren door nepnieuws. Want je zat in Macedonië, er zat een paar luid, zat een artikeltje te posten dat Hillary Clinton een reptiel was. En uh, dat verspreidde zich heel wijd en uh, daarmee hebben wij verloren. <laughs> en dus moet er wat gebeuren aan, aan nepnieuws. En... Dat vind ik, vind ik wel een beetje een raar statement. Van, ik bedoel, hun campagne was zo goed... Ja, ja, ja. sterk ...en zo overtuigend... Ja. ...dat zelfs een paar jongens... ...in Moskou ja, met, de... ...met een artikel <laughs> over dat hele... ...reptiel was. <laughs> die ja. hele campagne door het toilet... ...komt te trekken. Ja. Ja, ja, ja. ja, tot nu toe hebben de democraten... ...die echt verantwoordelijkheid genomen... ...voor uh, of Hillary vooral niet... ...voor het verliezen. Het lag overal aan. De... Toen waren het weer de Russen... Uh, ...die hackten en ze blijven maar doorgaan... Met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 De plaats van waar, ja. Ja, en er worden gewoon het uh, verwoording, zeg maar. Om iets net nieuws of hoogstens te noemen. Of, uh, het gaat trouwens samenwerken met de universiteit Leiden. Dus uh, nou, er is ook niks negatiefs over de overheid naar voren komen.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 <laughs> Hoe het allemaal in scène werd gezet. Zeg maar. Ik hoorde laatst ook zo'n ja, verhaal maar... dat er werd dan gezegd van uh, sources C, dit en dat. En dan komen ze steeds vaker bij, uh, bij de algemene nieuws sources C. Er komt een of ander waarloos uh, gerucht, maar ja, het is toch geen net nieuws, want uh, ja, sources C. Ja, het kan toch zo zijn dat dat inderdaad zo was, dat sources dat zeiden.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 Ja, dan hoorde je iemand zeggen, ja, want Trump had ook gezegd van ja, we moeten eens dus af van al dat sources, uh, uh, sources C toestanden. En toen zei hij, eigenlijk zei hij van uh, nou ja, onze sources zijn veel beter dan zijn sources. Dat was eigenlijk soort... dat was het hele argument. <laughs> ja, daar, daarna kwam er een hele ritme dingen met sources C, uh, wat ze gewoon weer daarvoor al brachten als, ja, we gaan even wat waar, waar smoke is, moet vuur zijn, is het ongeveer. Ja, ja. dan krijg je het wel door.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 in, dat, dat in de speech, halverwege de speech, veranderde de vijand gewoon. Dus uh, ja, dat zie je dus in de echte politiek zie je dat ook gebeuren, dat dat heel snel kan veranderen. En die, die systemen snappen daar natuurlijk niks van. Uh. Ja, ja, dat is ook iets wat ik toevallig de laatste tijd heb erg gemerkt. Dat uh, zijn de democraten in één keer weer tegen oorlog. Ja, ja, dat is ook zoiets. Ze ja. <laughs> ja. zitten niet meer in het pentagon. Oh, dan zijn we weer tegen oor. <laughs> ja, zo'n systeem kan dat gewoon nooit bevatten, zeg maar, als je als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 Nou het hoofdstembureau val, gaf voor Berghek geen enkele D66 stem door. Veel die partijen vervolgens een opgave de gemeente bij de 11 hadden dat gehaald. Eh, je kan statistisch kan je waarschijnlijk wel zien dat er een aantal dingen niet kloppen als er gewoon bij een bij een gemiddelde plaats zoveel procent D66 is en je ziet opeens één stemkantoor waar het nul is, dan ja, is dat wel heel verdacht natuurlijk. Maar ah, het houdt er natuurlijk nog niet op hè? Ja, ze vonden 14.000 verschillen. Ze hadden, ze hadden resultaten opgevraagd bij 380 gemeenten en vonden 14.000 verschillen tussen de officiële uitslag en de eigen tellingen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 Dus partij 1 die kreeg één stem extra... en partij 24, 24. Oh, en daar had natuurlijk de LP 23 stemmen. <laughs> <laughs> ja. Maar nee, hey, Leeuwarden zit... Uh, ik weet niet, Julian, heb jij ook nog LP gestemd? Nee, ik, ik, ik had gehoord in een filmpje... Uh, van een LP'er dat wat de LP... Uh, al 24 jaar deed... dat werd door Geen Pijl gedaan. En geen Pel had een Marokkaanse meneer... op uh, de lijst die ook nog in de rolstoel zat... Dus ik dacht, nou laat ik eens een gevaar geven, <laughs> in verband met dat uh, migratie -wotstuk. Dat vond ik wel grappig het keer, dat ik toch niet verwacht dat het echt een succes zal. Je hebt een Marokkaan in een rolstoel gestemd. Ik heb een <laughs> Marokkaan in een rolstoel gestemd, van een, uh, ja, een rechtsconservatief partijtje dat het ook niet heeft gered.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 uh, definitief heeft gewonnen. Wat denken jullie? Nee, ik vind dat de, met, de, met de hele LP. De gene, er wordt altijd gezegd van ja, het is een beetje te radicaal en de mensen schrikken ervan, want die hebben allemaal ja, maar we moeten wel uh, een vangnet hebben of we moeten wel uh, wegen en uh, bla bla. Uh, dus laten we maar wat water bij de wijn doen en met een flat tax komen of zo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 Ik denk, ik denk dat kerry de Johnson, die ging te veel uit van uh, wat hem in het verleden succes bracht, weet je wel. Mm. Als het bij het gouverneurschap, maar ja, gouverneur staat ook niet zoveel voor in, uh, in de VS. Nee. Al. Ik bedoel, ja. In sommige Amerikaanse steden hebben ze gewoon een hond of een kat als, als, ja, als burgemeester. Ja, ja. Weet je wel? Er het, het, staat dus, gewoon niks voor, die functie. Mm. <laughs> Leuk dat jij gouverneur bent. Je mag af en toe wat roepen in de media. Maar uh, je kan wat uh, wetten vetoen. En dat heeft hij dan uh, ook goed gedaan. Maar ja, voor de rest stelt het ook niet zoveel voor. Maar het is, uh, ja. Goed, ja, wat Gary Jones gedaan heeft, is vooral zijn campagne uit de jaren negentig uh, herhalen, eigenlijk. Of herkouwen. Ja, dat is natuurlijk.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 Toen... Ja, inderdaad, een goede podcast. Toen werd echt de vuile was uh, buiten. Ja het, is, uh, ja. ja, het is een beetje waar je mag de vuile was niet buiten. Maar als je dat hoort, dan denk je: ja, je moet echt ogenblikkelijk ophouden met geld aan die.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 Wat glory. Hmm. Ja, ook van Novo zit ook in meerdere landen. Uh, <laughs> ja, ja. ja, inderdaad. Ja. Dus wel, zijn die belastingconstructies niet verboden, staat er dan, zoals een roep ambtenaar van Financiën eerder al concludeerde, bij het team dat daar binnen het ministerie mee aan de slag moet, houdt zich nou keur, keur aan de richtlijn in de wet. Maar het verzet richting de constructies neemt toe, moreel is er nogal wat, wat op af te dingen, vinden veel mensen. Ja, dit, moreel is op afpersing natuurlijk niks, af te dingen. Dat, uh, maar ja, om af, afpersing te ontwijken, daar valt moreel een hele op af te Het zijn vooral de hele grote bedrijven die, uh, die, die daardoor een, uh, een, een, een laag belast, belasting betalen. Uh.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 dat de meeste wel een fiscale constructie stel je gaat al die fiscale constructies afschaffen, van wie gaat het dan het meeste ten kost nou, in, in, in mijn ogen niet van de directies dat, dat wordt linksom of rechtsom wordt het wel gerepareerd en hogere belastingdruk oké okay, maar uh, dat, dat zie je ook in de publieke sector het, het, het, het graaien blijft toch wel dat, dat, dat, wordt, dat wordt niet bestreden alleen de kostenstructuur van die bedrijven die neemt natuurlijk gigantisch toe waardoor uh, de kans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 ...meer belastinginkomsten. Ik denk eerder het tegenovergestelde. Als het bedrijf waar ik werk, als dat zou verdwijnen uit Nederland... ...dan uh, zou er één complete stad in Nederland gewoon in armoede wegzinken. Ja, ik ja. kijk... Ja, ja. Er gewoon, gaat gewoon het leven weg uit de stad. Ja, ik kijk hoe, hoe Nederland op de... En Nederland is wel groot, maar het komt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 Is gewoon zeggen we ja, we hebben een recept voor koffie. En dat is heel uniek. En al alle, alle onze koffiebedrijfjes die moeten royalties afstaan. Omdat te mogen gebruiken voor deze enorme geweldige machiati. En de, de truc is dus dat al die, al die winst die wordt zeg maar als royalties in Nederland geboekt.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 vanwege de belastingen toen hij in België ging zitten toen kon hij beter rondkomen met zijn bedrijf mm. ja dus uh, dat scheelt dan een paar duizend euro per jaar voor had een klein bedrijfje maar... ja je hebt hier natuurlijk zo'n uh, ja je hebt in in Europa wil je zo'n kartel gaan vormen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 Ze willen eigenlijk alleen maar horen, ja, wij zijn gewoon graaiers. <laughs> wat moeten jullie betalen voor jullie af? Wij willen ons so, eigen geld uh, <laughs> uitgeven, ik, zag, ik las dat ergens laatst, dat er, ja, er was uh, maatregel getroffen om te voorkomen dat mensen ongestoord hun eigen geld konden uitgeven, dat werd gewoon echt zo gezegd. <laughs> dat was dan ook, ging ook over voor ja, dat, dat moest, toch niet, moest toch niet kunnen dat mensen ongestoord hun eigen geld gingen uitgeven. Uitgeven. Was toch Is er ooit wel eens het een woord zelfuitgever voor bedacht? Dat, dan... dat je dan dat iedereen heel verschrikt doet. Dat is uh... oh, Piet van de Buren is een zelfuitgever. Hoh? Een zelfuitgever? Ja, dat is toch een beetje raar. Dus, ze zijn toch juist tegen mensen die het geld oppotten ergens. Ja, het is raar. Maar de belasting is, is het is altijd fout. Als je het verdient is het fout. Als je het bewaart is het fout. Als je het, bewaart, is het, dus je het uitgeeft is het fout. Gewoon.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 Ja, klopt. Maar we gaan weer verder met de berichten. De, de NIVD, dat is de Nederlandse Inlichting en Veiligheidsdienst of zoiets? Uh, ja, dat is hem denk ik ja. Ja, ik heb de afkorting goed geraden. Uh, ik... Milita Militair, hè? De M uh, van militaire inlichting. Oh, ja, uh, yeah, ik ben een beetje dyslectisch. Ik, ik was de N, maar... Uh... De M, inderdaad. De militaire inlichting en veiligheidsdienst. Die wist uh, van een mogelijke corrupte ambtenaar af. En die deed natuurlijk geen flik, <laughs> Precies. Dat is een vriendje. De, ja, de, het was iemand die... Uh...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 Hij reed zelf ook jarenlang in zijn ongeregistreerde auto. Dat moet ook heerlijk zijn door zo'n flitspaal te scheuren met zo'n ongeregistreerde auto. Ja, ja, dat zijn die hardrijders die je wel eens voorbij ziet ja, sturen. dan moet je niet denken, oh, kan ik ook doen? Nee, die, dat is iemand van de MIVD, een veiligheidsdienst, en die rijdt in een ongeregistreerde auto. Ook beheerde hij een nep verhuurbedrijf, wat, voor de MIVD als dek, uh, wat door de MIVD als dekmantel werd gebruikt. Dus kennelijk heeft de MIVD een dekmantel. En dat is een nepverhuurbedrijf. En dat, uh, daar, dat beheerde hij. Oké. Okay. Maar, ja, wat hij natuurlijk deed, is dat voor, uh, hij werd door Renault en Peugeot werd hij, werd hij omgekocht. Om uh, speciaal veel Renault's en Peugeot's te kopen. <lacht> ja, dus daar kan je ze aan herkennen. Die mensen van de geheime dienst. <lacht> die rijden in een Renault of een Peugeot rond. <lacht> een hele <dat> dure denk <lacht> <En>, <lacht> Ja, van tussen 2011 en 2011 uh, hebben die, die inkopers omgekocht. Hè. Dat krijg je natuurlijk. Die zitten daar in inkopers, die zitten op een enorme zak belastinggeld. En die mogen dat dan uitgeven. Dus die worden helemaal gewoon gewined en gedined door, uh, door de, de autobedrijven. Maar het was toch een beetje te ver gegaan.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 Het kan ook zijn dat de vrouwen die niet nagefloten werden, dat die dan in de straat zitten. Dat die dan zo van een pot voor en naar mij fluiten. Dom, dan naar niemand. <laughs> dan fluiten ze maar naar niemand. Dan <laughs> naar niemand. Uh, dan gaan we dat bestrappen. Nou, het, het, is, het is toch omdat, uh, omdat bepaalde straatstoffies uh, van bepaalde kom dat doen uh, momenteel... Uh,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 Of in het nauw drijven? Uh, achterna lopen, dat is ook al... Uh, ja, als je gewoon op... over straat loopt, loop je automatisch een vrouw achterna. Lopen. Correct, ja. is dus een beetje druk. Is, is dat, is, als, als je naar de vrouw staat, is dat dan... Het staat er niet bij, nee. Nee, nee. Maar het gaat om gedrag waardoor vrouwen gehinderd, beledigd, gekwetst, bedreigd of beperkt worden in hun vrijheid. Maar ja, be beledigd is natuurlijk ook subjectief.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 En dan laat je ze even niet voorgaan. Ja, ja dat, dat is eigenlijk een dat, soort dat, discriminatie. Dat, is dat. Ja, nee, dat, dat, dat zou toch daaronder kunnen vallen. Uh, eigenlijk dus... geeft je aan dat je ze slechte, slechte chauffeurs vindt, dat je ze voorlaat. Mm -hmm. En dat kan als beledigend worden ervaren. Er eigenlijk ook zo'n vrouwenparkeerplaats die extra breed is, dat is eigenlijk een soort belediging. Ja, ja. En je kan niet een parkeer. Ja. <laughs> ja. ja. Maar, maar kan inderdaad, voorlaten vo vo ja, om uh, vergoeding vragen.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 als het probleem nou opgelost is, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan krijgen die er geen collega's bij. en Geen ondergeschikte. Dus het probleem moet alleen maar erger worden. En dan kunnen ze binnenkort, is daar een heel contingent van. Een hele toren. De ambtenaren die zich alleen maar daarmee bezighouden. En het probleem is nog nooit zo groot geweest. Denk ik. So het het -departement. Ja. <laughs> zo ook. Het zo. En wat leuk is, die, die gasten zijn natuurlijk ook niet dom. Ja, die gaan natuurlijk andere manieren vinden om een uh, goed... Om, ja, om hun... Uh,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 ze doen het niet zomaar omdat het nooit beloond wordt, hè? Ja, dat denk jij. Ja, dat, dat uh, durf ik dan weer niet te zeggen. Ja, maar dat mensen dat, zijn ook ja, verslaafd ik... aan afgewezen worden. Ja, maar ik denk niet dat de hele bevolkingsgroep in Nederland massaal collectief bezig is <laughs> met dingen te doen om, <laughs> om het enige doel dat afgewezen worden. Ja, maar soms heb ik het wel als ik... idee, maar <laughs> <laughs> Nee, nee, maar kijk, ik heb in die kringen gewoon. dus ik weet dat ze af en toe wel scoren, weet je wel. Dat zijn ook nog niet de meest intelligente van, uh, van de vrouwen die daarop ingaan, maar goed... Uh,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 Het <laughs> kan op een gegeven moment ook een status worden. kijk, ik kan me die boete <laughs> ja. permitteren, weet je wel. Dan kijken ze hoeveel doekoe ik <laughs> heb. Net zoals <laughs> ja. drugs en roken en zo. <laughs> ja, ja Red Bull drinken, weet je wel. De laatste zinnetje hè? En die onderbroek en uh, helemaal uh, boven je broek uit uh, dingen. Van, kijk, ik heb een Hugo Boss onderbroek. Ja.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 <laughs> Fuck, mensenrechten. <laughs> <laughs> ja, tegen <mijn> <laughs> en Dit was nog van voor de, de verkiezingen, overigens. Hè. Dus ze, ja, zei, ja, ja. Het is een beetje een oud bericht, inderdaad. Ja, ja ze, ze zouden zich dan uh, antiterrorisme een harde maatregelen Ik ben keihard. En Theresa May is helemaal de vrouw van de. Van de totale politiestaten. Dus ze wil echt de, alle backdoors, geen encryptie. Ze wil gewoon iedereen af kunnen luisteren. Je moet eigenlijk een halsband om je nek hebben waarmee je gelijk uit te schakelen bent, iedereen. En dan voelt ze zich veilig. En, ja, en ja, dat, ja, dat zij al die knoppen heeft, een groot paneel met knoppen waarbij ze mensen uit kan zetten. Uh, Stel dus gewoon de vrouwelijke, hoe is dat? Uh, Frank Underwood, maar dan de vrouwelijke versie. Ja.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 Eigenlijk was het ja, met, met Rome, eigenlijk was het gewoon, alles wat Rome veroverd heeft, was eigenlijk een bufferzone voor de stad Rome veilig te stellen. Ja, dat ja, was allemaal zelf, zelfverdediging. Ja, maar, ja, uiteindelijk, krijg je het, uiteindelijk is het geëindigd dat al die, die landen die ze veroverd hadden, die kwamen uiteindelijk verhaal halen in Rome, van de potverdorie. Ja. Uh, <laughs> er waren al die, bar die barbaren die daar uh, even langskwamen. Er werd je al gezegd dat het hele Romeinse rijk uit zelfverdediging gebouwd is. <laughs>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 Ja, de treinkapen als gevolg uiteindelijk, omdat ze ja, niet kregen wat hun beloofd was. Ja, er zitten ook meer Surinamers in Nederland dan in Suriname, begreep ik. Ja, maar ik vind het wel opvallen. Ik bedoel, de, de UK is volgens mij het meeste, ja, de strengste surveillance ja. state van de wereld inmiddels. Ja, dus zij zegt eigenlijk dat het nog niet genoeg is. Ja, zij is heel erg van, ja, de encryptie moet, worden, uh, moet een backdoor in zitten voor de overheid, want anders kunnen ze communiceren. Nee, zij zegt een hele, hele erge...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 Ja, een beetje een zeepard gaan. Ze gingen even snap uh, elections houden. Terwijl dat helemaal niet nodig was, omdat ze dachten dat ze heel sterk was. Uh, yeah. ja, ze dachten dat ze de rekenaars van Vetser was, maar dat uh, bleek er niet te nee. zijn. Ja, ik, ik heb er verder zelf helemaal <laughs> geen mening over. Dus het uh, is dus politiek. En het is een ander land. Dus, uh, Non-interventie, heel goed. Uh, ja, ik, ik weet er wel wat over, maar ja, goed, ik ben, later, ik ben gewoon geen expert. Maar uh, laten we even naar het volgende bericht gaan. De, de WHO, de World Health Organization.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 Ik denk, neem maar, neem maar aan die gewoon economy van. Uh. Ja, want uh, deze World Health Organization. die ging bijvoorbeeld naar. Guinea toe. Guinea. En uh, die ging daar in een 1000 dollar per nacht hotel zitten. En die had dan een uh, rekening van 370.000 dollar. Voor, uh, voor, voor één jaar. Dat is alleen de director general, Margaret Chen. die, uh, die geeft per jaar al 370.000 dollar aan reis uit. En die zit.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 Dus misschien moet ze met iemand even die man even uitleggen dat er ook iets zoiets bestaat, stay okay of low budget hotels of Airbnb of zo. So. <laughs> The right. <Yeah. laughs> dat ja, zal het ja, probleem zijn.